Avond, ...dames en heren, jongens en meisjes... ...bij Goals Groeven, editie nummer 65. En uh, ik heb flink wat mensen in de studio zitten vandaag... Uh, ...om het te gaan hebben over uh, de, het genre shoegaze... Ik heb mijn schoenen alvast uitgetrokken. Ik schiet ze uit. Ja, ik denk al wat, het ruikt hier naar iemand heeft Franse Kaas meegenomen. Ja. Shoes, die gezen. Of is het iets anders? Ik dacht ja. dat dat was. Nou, Shoes, case. Je, je ho hoort natuurlijk Dirk al. Uh, oh, welkom Dirk. En ik heb hier ook nog uh, die Hallo. en, en Michael Hai, in de studio. En, uh, ja, shoegaze. Ik, uh, volgens mij Dirk uh, was jij degene die er misschien ook het minste mee kon, maar uiteindelijk toch wel bleek allemaal muziek in de kast te hebben staan ja, die daar exact. naadloos op aansloot? Um, genre vooral ja, ja, eind jaren 80, uh, begin jaren 90. Uh, bekend geworden. En vooral onder vuur gelegen van de media in die tijd, omdat het zoveel aan productiekosten uh, met zich meebracht. En Nirvana kon toch voor een paar duizend euro ook gewoon een plaat opleveren. En die klonk ook goed. Um, zeer, zeer vet. Ja, en dan hadden de, de shoegazers act ook nog wat minder. Uh, contact met het publiek. Want die stonden vooral naar hun pedaaltjes te kijken en hoe ze die uh, wanneer in moesten trappen. Uh, ja. Dus ja, de media was er niet heel positief over. Uh, en ik denk dat we inmiddels kunnen constateren, volgens mij is het bij een concert waar uh, Diem, uh, jij en ik laatst waren, bij Trentenmuller die kwam ook weer met een shoegaze-achtige constructie met een band ineens uh, waar die normaal een techno-dj is. Uh, Volgens mij is er meer shoegaze gemaakt nu al dan, dan toen in de jaren negentig. Maar goed, uh, we gaan dus dwars door uh, de muziek van toen en nu uh, heen. Volgens mij komen er aardig wat shoegaze klassiekers voorbij. Wil jij zeggen dat we in een soort revival-achtig iets nou, zitten? Dat, goed, ik, het valt me wel op ja. Het okay. komt veel voorbij. er nou. um, dus komen wat grote namen van wel weer voorbij en uh, zeker ook uh, recent werk. En over recent werk gesproken. Mag ik jou volgens mij het woord geven, Dien? Ja. Um, uh, de, de plaat waar het volgende liedje vanaf komt, die is kakelvers. Eigenlijk mij. begin deze maand uh, uitgekomen. De band, however, uh, die loopt al even mee. Uh, het zijn volgens mij ook wel een van de grondleggers van het, uh, van het genre eind jaren 80. Uh, ik heb het over Slowdive. Een aantal jaren geleden, uh, in 2014, zijn die waars mij weer bij elkaar gekomen. En uh, sindsdien vijs uh, uh, mij nu de derde plaat uh, uh, uitgebracht. Nee, de, de, de tweede uh, album uh, waar ik het over heb, heet Everything Is Alive. Dat is het vijfde album van de band. Uh, en het liedje wat we gaan draaien, heet Prayer Remembered. met Prayer Remembered. En bijzonder dat uh, dit album uh, in, de, ja, in de top 4 van best verkochte albums uh, in Nederland staat op dit moment. Ja, dat is de eerste keer dat ze een top 10 notering hebben in Nederland en België. Las ik. Ze ja. hebben zelfs op social media iets gegooid dat ze zelf verbaasd waren ja. Ja. ja. Ik snap de naam wel hoor, Slowdive. Het was niet echt heel snel, hè? Nee. nee. Maar soms kun je dus verrast worden tijdens live-optreden. je denkt, oh, het gaat lekker langzaam. En dan in één keer trappen ze allerlei pedalen in. En dan, ja. staan ze wel eens enorm gazing aan die pedalen. Ja. ja. ja. Like. Een uh, andere band waar je niet zo snel het Shoegaze-label bij zou verwachten. Maar dit valt wel wat mij betreft echt onder de, in die categorie. Uh, genoeg pedalen en uh, een beetje wegdromen op de muziek. Hij is de uh, Verve, of toen nog Verve. Dat is het eerste album van de band. Uh, uit uh, 1993. Uh, onder uh, voldoende middelen uh, opgenomen. Uh, ja, daarna, uh, daarna toch wel echt doorgebroken. Uh, ken ze natuurlijk allemaal wel van, uh, van dat ene hitje. Um, maar uh, Bitter, Sweet, Bitter Sweet Symphony hebben we het dan over. Maar goed, uh, dit is zeker niet, uh, in die, is het in, niet in die hoek. Ik heb de plaat uh, gelukkig afgelopen week net ontvangen. En de het hele, de hele album is zo. Het is echt fantastisch. Um, ik ga dus van het eerste album van The Verve, A Storm in Heaven. Uh, het nummer A Man Called... Oh nee, een heel ander nummer. Slide Away van The Verve. was dat met uh, Slide Away. Ja, met, uh, ik denk niet dat er, uh, er is een recent is geweest... die dat in de, in de hoek van de shoegaze weggeschreven heeft. Maar ik vond hem wel uh, passen voor vandaag. Het past er helemaal inderdaad. Ja. En dan uh, Michael? Ja, ik ben ook even mijn huiswerk gaan doen... aangezien ik uh, redelijk wat shoegaze uh, bands en platen ken... maar ik heb mijn best gedaan om een beetje... om de dives en de snowdives heen uh, te draaien. En toen kwam ik op uh, Just Mustard uh, uit... En die hebben volgens mij op ofzo, of zo. Jullie uh, ook al eens? Oh, Valkof uh, vorig jaar, 2022. Ja. Jaar, dat was ja. een van de hoogtepuntjes. Nou, uh, dit nummer is ook uit 2022. Uh, het is een band opgericht uit uh, 2016. Dus die zijn van de nieuwe Shoegaze uh, zeg maar. Uh, en het is Shoegase, uh, Noise Rock, Trip Hop, uh, Postpunk, een beetje anders in één. Uh, en vooral de Noise Rock zul je daar ook wel in dit nummer horen. Het nummer heet uh, uh, Soar En het is van het uh, album Hard Under. werd uh, op het einde goed uh, ingetrapt. Ja. En ik snap die cranberries vergelijking zeker ja, op het eind de... ook wel ja, qua stemgeluid van het zangeresje. Is die mosterdpot nou onderhand leeg, of niet? Uh, Zit er nog ja, meer mosterd in uh, de pot? Het blijkt blijken nog gaande de avond, denk ik. <laughs> eh, Oké. Okay. De, ik doe niet aan mosterd, ik doe een candy. Een psycho candy. Ja, ja. Uh, ja ik moest uh, ja net ik, ik moest echt ook gaan zoeken hè, en dingen uit gaan zoeken en zo. En toen, uh, kwam ik bij uh, dat album terecht... van Jesus and the Mary Chain. Ja, um, uit Schotland. Opgericht in 83. En uh, in 1999... opgeheven. En in 2007 weer... opnieuw leven ingeblazen. Uh, waarom dan dat gat? Nou, er zitten twee broers in die band. En na goed Engels gebruik hadden die een beetje ruzie gehad. Ze dus hebben ze voor een paar geen muziek gemaakt. En... Um, toen was het geld op. Oh ja, dat zal wel. Of de ruzie was bijgelegd, dat kan ook gewoon. Oh, hè? Ja, kan, ook, gewoon. kan ook En uh, um, ja, goed. Uh, uh, dit, dit is dus uh, uh, deze band. De Originators Grondleggers. De eerste shoegazers. Of niet? Wel, toch? Uh, He? Heb ik verkeerd mijn huiswerk gedaan. Nee, zo, zo staan ze wel bekend, ja. Ja, ja dus... Uh, en dan... Van dat album gaan we dan luisteren... Uh, ik ga het even helemaal aankondigen. Dus Jesus in the Mary Chain van het eerste album Psycho Candy, 1985. En het nummer Just Like Honey. Jesus and Mary Chain met Just Like Honey was dat. Ja, een hele fijne plaat. Zie de maar eens aan te komen. Voor 250, 300 euro. Op cd is het makkelijk vrijwaardig. Op cd? cd. Maar, maar dat ja. is een bies woord. Cd, wat doe je daar inderdaad, van? Ja, jongens, jullie hebben natuurlijk ja. wel cd's. Nee? Op zolder Heb je in de kast. Een apparaat ah, ja. En draaien jullie nooit cd's? Nee. Oh, oh, af, oh, oh. Onder een glas liggen ze wel eens, <laughs> hangen in, in de kerst. kerstboom. <laughs> nee, ik heb ze echt op zolder staan in een, in een kast. Ja, Afgelopen ah, weekend is er weer een cd ah. aan de gevel Extra plaats toch? Oh, van de Aja-Lucassen, ja. Ja ja, ja ja ja. Bij mij uh, zijn ze onderweg naar de zolder in de gang blijven staan. <laughs> dat vindt niemand gek of zo, alleen op een andere manier. Maar bij is... mij staan dus twee cd-kasten in de gang. Oké, okay, ja ja. Ja, heb je ook een cd-speler in de gang dan? Nee, die staat, die staat, die staat gewoon om een plaatsspeler te ondersteunen. Aankleding is dat. Ja. Oh. André Hazels ja, dus komt wel op ideeën nu, denk ik. Of uh, André van Duin. André ja, van Duin? Ja, ja, ja. ja. ja oh, in staat de steekkast in de gang? Als, als er zo'n als ding in de kast ja. staat, dan wordt veel meer gek aan. Ja? Oké. Okay, nou. nee, maar uh, we, het, het, wel af. we het wel af. ja. Dirk, jij had nog een nummer. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik ga van de ene shoegaze-grootheid naar de andere, volgens mij. Want, uh, we ik... zouden jou gewoon shoegaze-specialist kunnen noemen. Ja, ik heb... De, ik denk dat ik gewoon via de bekende paden bij uh, de bekendere bands uh, terecht ben gekomen. Dat denk ik wel. Komt straks nog wel wat uit mijn eigen kast komt. Want dit was echt uh, opgezocht. Ja. Ja. Dus, uh, en dan heb we het over Wright. Die hebben in 1990 een album gemaakt. Nowhere. Um, ja, dat was hun beste album volgens mij. Niet? Ik uh, ben niet zo heel bekend met deze band. Ja, zij het zegt, zeg ik er heel eerlijk bij. Ik, ik dus ze dan. zijn heel dicht bij uh, die andere grote shoegaze band gebleven, My Bloody Valentine. En ze hebben eigenlijk een beetje de kunst afgekeken, zo heb ik begrepen. Oké, okay, be ja, beter goed gehad dan slecht verzonnen. Ja, toch? En het, le het aardige, het, het grappige was bij uh, bij deze band kwam ik dan wel weer een een quote tegen: "They fell from the spotlight nearly as quickly as they entered it." Oftewel, volgens mij hebben ze wel meer muziek gemaakt met dit dit, dit is, ja, een one day fly. Ja. Maar dit uh, dit, uh, dit album uh, uh, is dan het bekendste en uh, is blijven hangen onder uh, de shoegaze uh, scharen. Dus. Um, uh, ik ga het weer, ik ga gewoon weer helemaal aankondigen. Ja. Of worden we tante netjes? Nee. nee. Um, uh, dus we gaan luisteren naar de band Ride, een liedje van hun eerste album Nowhere uit 1990. En het nummer betreft het nummer A Vapor Train. Vaportrail, trail, hè? Ja, niet train, maar train. Nee, trail. Ik had mogelijk ja. een typfoutje gemaakt. Alweer, wat was een Vaportrail ook alweer? Ja, trail. Ik ja. dacht een geurspoor. Ja. Dat vond ik op zich al vies. Ja. Ja. Nou, ik kan de luisteraar wel bedenken waar onze ja. breinen... Uh, ja. Ja. richting ja. die op gingen. Ja. Ja. Maar ja, en, ik heb uh, ooit eens natuurkunde een beetje gestudeerd. Het is eigenlijk een, een condensspoor. Een beetje vochtig. Ja. Uh, vochtig, dus toen vond ik het nog vieser. Een beetje, hè? Gelukkig is radio nog steeds geluid en geen geur... Doe Juist. maar, ja. Juist. even een zijpaadje. Ja. Toch? Een vies zijpaadje. Een vies zijpaadje. <laughs> zijpaadje. Ja. Niet verwacht van jou, Dirk. Nee, <laughs> ik ben zo'n nette jongen. Ja. Wat ja. verdorie. Val jij even door de mand. Maar uh, Diem. Ja. Ja. ja ook nog een uh, oud-gediende. Uh, uh, zeker. Uh, de, de, de, de Schotland is een uh, goede voedingsbodem... denk ik, voor uh, de, de shoegazers. Want de volgende band komt uh, weer uit Schotland. Uh, ze zijn actief... Uh, of ze waren actief... sinds uh, 1979. Dus dat is ook al best wel lang. Ze zullen toen niet meteen in de shoegazer zijn begonnen... maar daar zijn ze graandeweg wel een beetje... Uh, naartoe gegaan. Dat is een mooi jaar, hè? 1979. Ja, dat is maar weinig goeds... uit dat jaar gekomen. Ja, dat is heel veel goeds uit dat jaar gekomen. <laughs> dat kan ik wel zeggen. Uh, ik kwam... Dit was de eerste keer dat ik het label 4AD tegenkwam. Uh, de labelbaas van, die komt bij een aantal andere bands komt die, komt die straks nog een keer langs. Spoiler alert. Uh, de labelbaas uh, die zegt dat het album uh, waar dit liedje vanaf komt... Uh, de beste release van het label is. Ooit. Uh, maar hij heeft na nou, deze plaat wel met uh, de band gebroken. Uh, dat had waarschijnlijk al alles te maken met uh, drugs-habit uh, uh, van, uh, van de zanger. Drugs! Drugs! Van, uh, van de, de componist, want we hebben geen zanger, maar een, een zangeres. Uh, de zangeres en uh, de liedschrijver-componist waren getrouwd. Uh, hun, hun kind is geboren op de dag dat deze plaat is gereleased. Overigens, Ook leuk om maar te vertellen. Ja. Hadden ze daar zo gepland... Uh, kan, uh, ja, de release wel. Oh, de release. Die, die, die baby, de, die baby, niet. Die baby. Nee, nee, die baby <laughs> nee. niet. Uh, en de relatiebreuk van uh, de zanger, uh, de zangeres en de, de liedschrijver... is dan weer de reden dat de band dat eigenlijk is opgeheven. We oh, ze uh, toen de tweede plaat uitgebracht. Toen. Nee, nee. Oh. Het, is, het was ook al het zesde album. Het is goed. geen Fleetwood Mac, Dirk uh, Nee, ik. nee ik zocht gewoon een verband. Maar dat... Nee. Uh, jammer. Ja, dus hebben we vast wel zo'n era bio-kit. Ja, ik ga zo even ja, zoeken. van pak ik wel wel. Ja. ook inderdaad die ja. kant op. Uh, we hebben het over de band de uh, Cocto Twins. Uh, het liedje is van hun zesde album Heaven or Las Vegas. En het liedje heet Cherry Colored Funk. Cocteau Twins. Ja, met cherry collards. Cocteau Trio, zijn je natuurlijk toch? Ja, ik dacht dat het misschien de buren van de Cocteau Trio waren, maar was eigenlijk te flauw eigenlijk. Ja, dat is echt te flauw om op de radio uitspreken. spreken. we zullen hem niet uitspreken. zullen gelukkig zijn. hebben wij alleen gedacht. Waarom doen jullie dit nou aan? Soms hoeft dat niet altijd meteen live de eter in. Oh, sorry. Ja, dat lapje ging in één keer aan. Oké. Als er nog aliens waren die de behoefte hadden om de aarde te bezoeken, ik zou het gewoon laten jongens. Nee, die, die komen niet hoor. Niet, nee, ik de niet de, de moeite nee, waard. Die net. komen echt niet. Na nee. al die shoegaze, daar was er wel depressief van. Team. Nee, nee Michael. Nee, ik ben aan het beeld. Verdorie, ik zit uh, ja. niet op te letten. Ja. We gaan maar even terug naar nu, want we hebben nu een rijtje gehad met uh, ja, de shoegaze van de jaren negentig. we gaan nu weer even, net zoals Bronnen zijn, een kakelvers album. 25 uh, augustus, dit jaar uitgekomen. Van de Filmschool, die draait je toch ook al eventjes mee. Die zijn opgericht in de 98. Eigenlijk een duo was het, uh, kregen ook snel ruzie. Geen broers, maar ze kregen wel ruzie, dus een van de twee die, uh, ja, die gingen weg. Ook niet uit Engeland ook niet? Nee, ook niet nee. uit Engeland, maar ja. Uh, Zeer ja. ontraditioneel. Ja. ja. ja. Uiteindelijk, uh, de enige die over was, is toch weer een beetje verder gaan borduren. Maar bent alleen bij verzameld, inmiddels staan ze uit uh, vijf man. Uh, en het leuke is, komende donderdag staan ze in Eindhoven in het, uh, het Stoomhuis zag ik. Oh. Het is een uh, bijpodium uh, bij van Efnaar. is dus heel veel kaarten, zag ik. Het is niet zo'n groot zaaltje. En ik heb een kaartje gekocht, want ik dacht, ik ben wel benieuwd naar dit. En een venue waar ik niet ben geweest. En ja, is het een loopbol vanaf? Het, het is een loopbol. Het is net zo loopbol als de Efnaar, alleen de andere kant op. Uh, okay. Dus je gaat niet het station naar links, maar je gaat het station naar rechts... Dus wie er nog mee wil, uh, mee haak ik nogal aan. Ja, 15 euro zei ik een kaartje. Ja, oh ja, het en het is een dubbele programmering: het is ook een, een garage rock band, uh, Baby Ja, ik zou Baby Jesus heel graag nog ja. een keer willen zien. Hier staan we uh, ah, ja. toevallig. Ja, <coughs> ja. die uh, doen uh, samen mee. Dus, uh, dus uh, ja, dat. En uh, dit is het, uh, het nummer Def uh, Defending Runes van het album Field. Dat was even wat steviger. De Filmschool met Defending Ruins. Ja, ik, eh, ik heb er nu al zin in donderdag eigenlijk. Ja, dat snap ik wel ja. Ik ben niet minder geïnteresseerd geworden tijdens het liedje. Nou, nee. oh, <laughs> mooi. Dat, was... dat is een best ontslachtige manier om te <laughs> zeggen, ik ga mee. Ja, ja. ja. Uh, ik, ben meer, ik, ben, ik heb weer een liedje, zie ik. Ja. Ja. En uh, ja, ik kwam dit ook tegen en ik dacht, nee, ja, ik heb ze gehoord, ik heb ze gezien op Down the Rabbit Hole. Je hebt het over uh, The Smile... En de smaal bestaat uit twee leden van Readyhead. Tom York en Johnny Greenwood. Die zaten tijdens de covid een beetje maar te zitten en zich te vervelen. En ze dachten, ja, nu we zitten, ja, uh, we gaan eens even een nieuw projectje beginnen. Ja, er zijn en, al alle spelletjes en series al uitgespeeld. Ja, en op een gegeven moment uh, ja, dan ga je allemaal weer muziek maken. En uh, toen dachten we zoeken er een andere drummer bij. Met een beetje een jazz drummer werd het. En uh, op Down the Capitol stonden ze. En wij, ik ging raak zo zonder verwachting heen. Ik dacht, ja, het zal vast goed zijn. En het was, uh, het was goed. En uh, dit nummer uh, kwam ik tegen en ik dacht, ja, dit uh, past heel erg mooi. Terwijl de smaal niet per se in de showcase past, maar dit, dit liedje vond ik perfect ja, uh, inpassen. En ik heb het over het liedje We Don't Know What Tomorrow Brings. Dat is een feit, niemand weet dat volgens mij. Nee. En het komt van het album A Light for Attracting Attention. Een eerste, toch? Het is het eerste album, ja. Nou, en de enige tot, tot nu toe. Ja, ja, en ik ben benieuwd. Uh, uh, het tweede album uh, kijk ik al wel een beetje naar Maar ja, je weet ook wat ze gaan doen, die man. Hè? Want ze hebben zoveel projecten voor je het weet... Uh, is dit ook weer het laatste album? Dat zou ook zomaar kunnen. Nou, volgens mij is het echt meteen heel populair. Dus er komt, ja, ik hoop dat het goed komt. Ja, ja. ja. Nou, hoe maar in. Komt -ie. Ja, en met een bonus synthesizer erin. Ja, lekker. En een van de mensen thuis. Uh, er is altijd hier een beetje verwarring in, in de studio. Want het uh, nummertje is allemaal zo kort. Daar zijn we hier niet gewend. Iedereen denkt, het zit net zo met kop en dan, Oh, oh, oh, dit is konden. En, oh, oh. Dus oh, oh. ik ga de er denken, ja. ja. Ging, 3, 3 ging, minuut 16 dit nummer. We gingen ja. bijna opstijgen. Ja. het was klaar. Ja. ja. De smile met uh, We don't know what tomorrow brings. En uh, morgen we weten to wat tomorrow brings. Dus morgen op het eind van de dag, ja, ja. En dan weten we het. Dan hebben we nog even uh, uh, contact. Ja. En, dan, ja, en bellen we dan Tom York? Dan ja, iets om het te vertellen. vertellen. We, ja. Weten ja. Het. we weten het. We ja. is het materiaal. moeten luisteren. Misschien wel materiaal voor zijn tweede album met Smile. Uh. <lacht> Wij weten het. Nou, weet het. Je niet, misschien is die smile zo weg dan. <lacht> ja, uh, Tirk. Ah oh ja, ja, ja, ja, ja. Je de ja, ja, ja, kans voor Robin. Ja, ja. Het stond, het, het, je hebt gewoon het draaiboek van vorige keer geknipt en geplakt, hè? Ja. Maar dat klopt. Hè? Ik had dat gemist. Ja, dat vond ik heel jammer. Waarom heb ik dit gemist? Godverdomme, ja. Zijn dat er nou op het ongeluk weer in? Ja, ja, opstond, ja. ja Heel fijn. Dank u wel. Maar ik heb hem wel in de kast. Ondertussen. Ik heb plaats. Uh, maar weet well, je waar je plaatsen wat naartoe bent waarschijnlijk Nee, nee, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Nee, dan moet ik gewoon op gaan zoeken. moet een boekje erbij pakken en zo. Dat kan wel. My square app? Ja, oh, oh ja dat kan, Oh, dat kan ik, ja, dat, Had ja. je misschien dorst? Dat kan ook natuurlijk. De dorst hier. Dorst. Hey, kom jongens, we gaan gewoon luisteren ja. naar die gasten. Want dit is dus een, eh, ja, dit is iets nieuwer, maar ook weer shoegaze, maar wel. Uh... En dat had ik dus zelf in de kast staan, hè? Zou je toch niet zo zelf uh, verwachten bij mij, hè? Nee. Eh, wel, krijg je best nou? een grote kast. Er past veel in. Ja. Ja. ja, hij is toch aardig vol ondertussen weer. Oh jammer dan hè. Maar um, ja, High Vis hebben we het over. En die uh, hebben in 2019 hun eerste plaat uitgebracht. No Sense Feeling. En het nummer Walking Wires. Gaan we lekker op shoegaze. Huh? Mm -hmm. Met uh, Walking Wires Ja als je mij vertelt nee, dat Volgens dat dit... mij was het no sense Nee, ja wel Walking ja, Wires ja. Als je mij vertelt dat het in 85 of 86 uitgebracht was Dan had ik je ook geloofd Ja? Ja, ja dat kan Ik hoor zoveel jaren 80 dingen terug Ja lekker Meer heb ik niet over zeggen. Jij ja, mag ja, ja, ja, ja, er een liedje aan mooi bruggetje, was een mooi bruggetje dit namelijk. Ja, wat was het bruggetje dan? Ben We gaan nu vol met na de jaren 80. 1988. Oh, wow, ja, nee, ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Je hebt gelijk. gelijk. Dus, ja, het is ook weer zo'n... Uh, die kan niet ontbreken, hè, maar Bloody Valentine. Nee, nee die moest. Ja, die moest. moest. En, uh, Daarmee is uh, uh, shoegaze als is het, genre ja? echt... Uh, heeft voet aan oh. wal gezet. Ja. Ah, ik heb dat zeggen de geschiedenisboeken, hè? Nou. Ik heb hier staan... Uh, het album A Loveless uit 1991... Ja. wordt als de definitieve release... van het Shoen race, ja, ja. race. Dat was met je voorspel. Waarom heb ik dan die plaat uit 1988 gepakt? Voorspel. Ja, voorspel, voorspel, Voorspel. Ja. Ja. voorspel. Dus, is het dus, dus, dus any, anything? Voorspel, is it anything? Zo heet het. Ja. <laughs> Heel gevaarlijk deze ja, opmerking. We gaan verder. nee Maar Bloody Valentine, My Bloody Valentine. En um, dan het album Is It Anything uit 1988. En uh, het lied, het nummer When You Wake, tussen haakjes, You're Still in a Dream. Bloody Valentine met When You Wake, You're Still In A Dream. Kun je dat nummer nog niet nog een keer achteraan mixen en nog een keer ja. ja, die is lekker hè. Ja, zo wel Dat is gewoon veel te kort man. Ja. Ja. Dat is wel uh, geheel uh, volgens verwachting uh, dat jij met uh, deze band aankomt zetten. Want Omdat dit is toch dat wel zo... het allerhardste wat uh, ja? ja. Shoegaze heeft voortgebracht zo ongeveer. ja. ja. ja. Het okay, kan van heel dromerig tot dit. Volgens ja. mij wordt uh, het nummer wat ik straks nog wel ietsjes harder. Maar... Ja, true world. Ja, ja moet je niet van klappen? spoilers. Hey. Oh, oh, ja. oh, oh, oh. Jammer, hè? amateur. Ja, Zet ik zou... nou, schuif maar dicht. Ja, ik zou stiekem een ander nummertje draaien. Ja, Niem. Ja. Ja, uh, eerst even een uh, cheesy anekdote, ik, uh, een ik dacht ooit op een uh, festival naar My Bloody Valentine te gaan kijken, dus ik was uh, best wel enthousiast die kant op gegaan, Toen bleek het beboeld van mijn te zijn, en dat is best wel een kut. <tie> oh, echt <tie> oh, waar? Ja, dat is wel een ander ja, spectrum. Om, uh, ja, beetje, ben je Lis uh, <tie> uh, nee, maar... Lis Dexys. Je zit wel heel dicht bij elkaar. Dat is waar. Dat was mijn eerste blootstelling toen aan de Circle Pit. En sindsdien vind ik die ook niet tof. Oh. Maar goed, daar ligt oh. dan de band niet aan de, ja, nou, uh, het Mijn Circle pit. Ik vervang jou wel de volgende keer. Oh nee, ik... Uh, circle uh, Pit uh, uh, al. Ja, ja. ja, Maar uh, we gaan, uh, we gaan uh, een liedje draaien. Nou, een ik, uh, heel fijn beetje. Ik heb uh, de primeur om het langste liedje van, uh, van de te draaien. Oeh. Dat is normaal gesproken voorbehouden aan uh, de persoon aan mijn rechterhand. Hoi. Kijken, slinks, kijken, slinks, ja, voor ja, de kijkers links, Voor de luisteraars de ex. Uh, de band in kwestie <laughs> is ook een, een graag geziene gast in uh, uh, dit programma. Zo. Ik uh, uh, luister de wel eens en ze komen regelmatig voorbij. Uh, dus uh, daar niet al te veel over. Uh, uh, het gaat over Brian Jonestown-mesker. Uh, ik, ik ben in ieder geval een album afkomstig. Daar heb ik even naar lopen zoeken. Ze hebben ook in, rond die tijd dat dit is uitgekomen. Hebben ze ook een Frans-talig uh, of een... een Outrekvaart is bijvoorbeeld een Frans film uh, uh, gemaakt. De titel van het nummer is namelijk uh, Frans. Uh, maar het is, het is een single. Het is een losse single. Het is niet op een album uitgebracht, dit, uh, dit liedje schijnbaar. Dat is echt en, uh, mijn, uh, research. In het Frans of heet het Frans? Uh, in het Frans. Nee, Frans in het Frans is François, hè? Dus ik weet niet... Nee, ja, nee maar ja. hoe is je? Frans, is, uh... dit, is, dit is Dirk, uh, Dirk op zijn Frans. Nee, wacht, we zijn er nou omheen aan het lullen. <laughs> ja. We zijn er nou omheen aan het lullen, <tomst> ja. want nee, ja, je ja, gaat ja, ga nou in het Frans even dit uitspreken. Ik heb hier al het Turkse ding aangekondigd, dus ik draai daar mijn hand niet voor om. Je vingertop ook niet, of? Nee, inderdaad, ik heb ook opgesocht zeg maar, wat de Franse term betekent. En dat zou vingertoppen zijn. Dus mensen, de luisteraar die het Frans spelen... De beheers die weet allemaal uh, hoe het liedje heet. En dat is Bou des Oh, goed. Ja, oei. Jonestown Massacre met Bout uh, de, de Toit. Oh, oui, oui, oui, oui. Ja, Ik vind dat je dat wel een beetje hard uit moet de Toit. Oké, dat Oké. Zet de Maar uh, goed, oké. Okay. Het langste nummer van de dag. Correct. Oui, oui. Okay. Um, met een fade-out van 50 seconden. <laughs> ja, maar dat is. Er zat net een beetje <laughs> te, te, te, te Heel veilig. Naar elkaar zo, zo van, want er gebeurt eigenlijk niks hè? in de nummer. Het heel veel. Ja, maar, ik, ja. ik vind het gewoon een beetje saai hoor. Ja, dat ja, heb je altijd bij deze ja, band hè. Ja, en ja. Ja, er komt nog een editie waarbij we deze en de volgende band uh, gaan bespreken. Oké, okay, dan weet ik, en kan uh, het niet, dan heb ik hem begraven je. ja. <laughs> Van jezelf. <laughs> <laughs> um, nee, ja, goed. Uh, ja, Iedereen ieder het zijn hè? Ja, maakt ja, niet uit. Kom. Um, en door. Nou goed, volgens mij nog niet eerder gedaan... maar uh, mag wel een keer gedaan worden. Uh, de, de volgende band, uh, Dandy Warhols... en de Brian Johnson Massacre... hebben nogal een, uh, een uh, rijke historie Een uh, oh, hoerig verleden. Ja. En uh, je kunt gewoon op, uh, uh, op YouTube uh, online... Uh, op DEEK uitroepteken zoeken... en dan uh, vind je de documentaire... die eigenlijk gaat over de Brian Johnson Massacre... maar die je ook veel leert over de Dandy Warhols. Die eigenlijk gewoon... Uh, het zit echt... Ja, in, in, in één grote vriendengroep en uh, allemaal muzikanten en, uh, springen geregeld bij elkaar op het podium. Het uh, echt, klapt echt helemaal uit elkaar op een gegeven moment. Echt dikke ruzie. Het uh, gaat over, over, over platencontracten. De een wel en de ander niet. En uh, doorbreken. En waarom zou je dat doen? Want dat hoort toch niet? Is en uh, een vies woord. Nou ja, goed, Brian Jones. Maar er zijn echt van die super artiesten. Nou ja, Dandy Warhols hadden net de contract. En uh, Brian Jonestown Massacre, uh, er was iemand die pikte dat op. En had zoiets van, wauw, dat moet ook echt op. Dat willen wij op ons label. Dus die hebben toen een avond georganiseerd voor de Brian Jonestown Massacre. En bij het, nummer, bij het tweede nummer speelt een van de bandleden een verkeerde noot. Althans, volgens uh, de lead artiest Anton Newcomb. En uh, die begint erop te slaan. <laughs> en dat is gewoon het einde van het concert. Dus... Ja, dit, ja, goed. Zo, ik denk ja. dat daar uh, ergens de band die doorgebroken is. Maar ja, misschien is die gast die geslagen is wel gebroken op iets. Hè? Gebroken ja. ook. Nou, ook nou, als die is gebroken wel de, heeft hij de band verlaten wel ja. ergens een keer. Niet hem al met hart gebroken dan. dan. We hebben wel veel overkoepelende ja. thema's. Uh, shoegaze, zeg maar, als algehele kapstok. Dan hebben we zeg maar een plaatlepel en ru ruzie. Is ook ruzie, wel een beetje ruzie. ruzie. ruzie, ja. ruzie ja. Is ook een beetje... ja, net Bert en Ernie, die ja. hebben ook ja. vaak ruzie. Ja. En een banaan in oh. eh. eh. Uh, goed. Uh, Dandy Warhols. Uh, uh, een tijd van gedacht van oké, okay, dat is nu wel gepasseerd station. Die beginnen nu uh, oud en nieuw werk uit te brengen. Uh, laatst een, uh, hun eerste album wat kwijtgeraakt zou zijn uh, opnieuw uitgebracht. Uh, toch niet helemaal kwijt. En uh, een nieuwe, uh, een, nu een, uh, een nieuwe EP. Althans... Uh, Mei dit jaar. Uh, The Wreck of Edmund Fitzgerald. En ik heb uh, speciaal... Uh, zodat jullie zoveel mogelijk liedjes mee konden nemen... Een edit van dit uh, nummer meegenomen. Anders was dit de langste geweest van vandaag. Um, een 7-inch edit van... Uh, ja, Danny Warhols. Ik ga hem aanzetten. Tot straks. Thank you. Knopjes en ja, wat? De Dandy Warhols. Wat wat we hem te door mogen gaan hoor? De ja. ja, een beetje, een beetje ja. kort dus. Ja. ja, dit was uh, de 7 inch edit. Uh, er is ook nog een uh, versie van 9 minuten nog iets en uh, daar gaat dat uh, de knopjes draaien nog iets langer door. Ja, het is weer, het, de muggenplaag, toch? Ja, we hebben het in Nederland toch een muggenplaag? Ik dacht wel ja. even, ze zitten binnen hier, maar dat is wel waar piepjes en kraakjes van de pedaaltjes Als jij de volgende keer je vliegen me <lacht> Dat wil jij niet. <lacht> Wat elektrisch. <hè. lacht> ja. Nou goed, uh, dit was uh, werk van dit jaar. Van de uh, Dandy Worlds. En dan gaan we weer even terug uh, de tijd in. Naar uh, uh, het oorspronkelijke Shoegaze tijdperk. En dan komen we bij Spaceman 3 uit. En die hebben vijf albums uitgebracht in totaal. Dit uh, hmm. is het vierde album, een soort van of rare combi tussen uh, B-kantjes en nieuw uh, werk. En dit wordt wel bestempeld als hun uh, beste album. Het album heet Taking Drugs to Make Music Today. To To <totilding> <So far. lacht> ja. yeah. is een twister: yeah. Taking twister. Drugs to Make Music To Take Drugs To. Uit 1990. Ja, dat is de goede titel. De goede titel. En. Uh, daarvan het nummer Losing Touch with My Mind, Space Man 3. Spaceman 3 met uh, Losing Touch With My Mind. Dat was een beetje shoegazer vanuit de ruimte. Ja. En uh, die uh, ja, ja, had heel erg veel uh, 70s vibes Ik uh, kreeg er ja. meer s vibes bij dan, dan tot op heden vanavond. Ja. Ja, ik kip in de stoetjes had jij het over. Ja, ja die, die snap ik. Verkeerd oh. <lacht> schuif, sorry. Nee, die snapte ik wel, ja. Ehm... Um. Dan nog iets steviger. Ja, we gaan weer een sprongetje maken. Ik zit er weer eens te kijken. We gaan weer van de jaren 90 weer naar. We gaan naar. Het voelt als de jaren 70? Ja. Maar. Naar nu? Ah, Naar nu. En ik zit er weer elke te kijken. We hebben echt een gat ergens. We zitten eigenlijk in de jaren 90. Ja. En we komen weer in zo Deze tijdzon. In de jaren 90, begin 2000. gaan we niet vinden. Nee, misschien is huiswerk om toch eens in te kijken. Of we überhaupt in die periode. Iets noem het zwaardig, het is zwaardigs gemaakt. Toch, ja, dat ik over het hoofd heb gezien. Ze zijn ze schoenen kwijt geweest, waarschijnlijk ja, in al die dingen. Sandaal allemaal, denk ik. Sandaal of slimmer tijd geweest of iets. Ja. Ja. Ja. Of toch. Uh, de voethygiëne was misschien minder dat ze okay. de uh, de neus in de lucht hebben uh, gehouden. Toch <lacht> maar even hersenspinsels. Uh, Oké, okay. ja. oh, goed. We gaan even weer terug naar uh, waar we eigenlijk waren. Uh, een liedje. Eh. Uh, de band Glare. Ik was even aan het kijken en ik kwam dit tegen en denk: Oh, dit klinkt uh, hartstikke leuk. Ik was even aan het kijken of het een album was of iets anders. Helemaal niks. Ze zijn, sinds 2017 hebben ze wel wat singeltjes gemaakt. En ze hebben dit jaar een EP uitgebracht. Een verzameling van, van de singeltjes en de B-kantjes. Nee, hey, die hebben we ook al een keer gehoord vandaag. Ja, B-kantjes? Space, space Man 3. Oh ja, Space Man 3. Uh, dus, dit is een, een B-kantje van het singeltje Interview uit 2017. Maar die staat nu ook op de EP die ze nu uitgebracht hebben in 2023. Ja. Het nummer heet Blank van de band Claire. Het is wel echt lekker uh, rauwe ja, energie. iets, iets, iets steviger. Ja. Wat Dirk doende, misschien nog niet stevig genoeg. Maar Ik ga gewoon verder. Ja, het waar is... We neem, uh, zijn. Ja, neem het stokje maar over. Ja. De opmars naar... Uh, ja. Net nog een tikkeltje rauwer. Stoner shoegaze. Blijf wel in Texas, uh, sorry. Ja. Het is helemaal geen stoner shoegaze. Het is stone gaze. Juist. Of doom gaze. Het ah. is dus langzamer en lager dan... Goed. ...gewone shoe is. De bergschoenen uit de schoenenkast, zeg maar. Ja. Dus ook uit uh, Dallas, uh, uit Texas. Net zoals Claire Dus uh, ja, we sinds 2007. En um, het is wat uh, grappig, ik heb een nietje uitgekozen van uh, de plaat Circumambulation. Kan ik ga straks nog even uitleggen wat daar precies zit maar die plaat die is 10 jaar oud, dus die wordt uh, opnieuw uitgebracht. Die nee, moet nog mijn kast in. Kun je, kun je kopen, kopen, kopen, kopen, kopen. kopen. Dus, um, en van uh, dat album, Cirque Mambulation, gaan wij luisteren naar het nummer Four Teeth. True Widow met uh, Four Teeth. Wat was dat? Heel Jij moest toch iets vertellen plaats. over... Ja, uh, uh, Circumambulation. Dat is dus een, een rondgang. The act of moving around a sacred object or idol. Dus toch weer een soort van cirkelpit. Ja, maar dan, dan meer, meer uh, hindoe-boeddhistische ja. cirkelpit... Okay. Ja. Of, of gaat, slaat het op het repetitieve van... Uh, ja, dat mag je zelf... Ik denk niet dat ze daar heel diep over nagedacht hebben... maar dat vonden ze wel passen. En dan, dan gaan mensen vast uh, allemaal over filosoferen... theorieën achterzoeken. Kom, dus Een hele ruie programma's. Waar Wat betekent dat, dat nou eigenlijk? Ja, ja, ja dat weet kan ik ook niet. De volgende special gaat over <laughs> dit album. Nee. Geniaal, zeggen die mensen dan. Geniaal. Hoe, nou, hoe bedenkt dit? het? Ik kan iedereen wel adviseren deze band live te gaan zien. Ja, toch en, en dan val je in slaap toch, Steven? Of niet? Ja, ik ben wel flink opgestegen ah. bij deze band, ja. Ik, uh, ik werd letterlijk wakker in de lege zaal. Met de lampen aan. <laughs> <laughs> Was je pas uh, geland? Dan ben je wel echt uitgeshoecased volgens mij, ja. Ik word altijd al lang echt letterlijk weggeveegd. Of zo'n gast bij een veger die dan komt zeggen van... Nee, uh, die weg. hebben besloten mij te laten staan. Oké. Okay. Ja. Dus ik heb om Technique jou heen, om jou heen, heen geveegd. geveegd. Ja. <laughs> um, de volgende bandje. Um, nothing. Uh, vind ik eigenlijk niks? Nee. <laughs> ik, denk het, ik denk eerlijk gezegd dat je het wel leuk vindt. Uh, Philadelphia en uh, Dominic Nicky Palermo is, deg is degene die de band uh, uh, gesticht heeft. Uh, maar eerst zat hij in een uh, hardcore punk band horror show. En uh, dat was nogal uh, uh, van het vechten. Hey, weer het, weer het, ja. oh, die kapstok. Ja, die ruzie. Dus uh, in, in de hardcore punken dan heb je hier in Nederland ook gezien... Uh, de bands die elkaar opzoeken en uh, het leven zuur maken. En uh, daarbij heeft uh, hij iemand neergestoken. Vervolgens heeft hij twee jaar vastgezeten. En uh, na dat vastzitten heeft hij vier jaar gedacht... Uh, het leven is kloten. Ik uh, weet niet waar ik ermee aan moet. En toen is hij toch maar weer muziek maken. En uh, een demootje opgenomen. En dat uh, is Nothing uh, geworden. Heeft hij uh, gereleased. En toen is Relapse Records wakker geworden. En ho, oh, wacht even. Dit uh, willen wij wel uh, op, ons, uh, op ons label hebben. En inmiddels uh, drie albums verder is de band aan het uh, chillen. Die zijn al chillen. Dat is letterlijk wat er op, uh, op de Groene speler online staat bij de, de biografie van de band. <laughs> ja. Sinds, uh, zijn sinds al, corona. Ja. Zijn ze al drie okay, jaar zijn, aan uh, het chillen? Uh, ja, he? ja, ze zijn al chillen. Dan zullen ze het wel koud hebben denk <laughs> ik ondertussen. En uh, dit is van de single Heavy Water, I'd Rather Be Sleeping. Uh, het gelijknamige nummer van de band uh, Nothing. Met heavy water, I'd rather be sleepy. Ja, ja, ja. Dat is bijna ja een, een heftig shoegaze achterslaapliedje. We zijn nog niet zo ver. We zijn niet ver. Hoe lang Diep, ja. Tsjechië. Uh, oh, daar hebben ze ook shoegaze gemaakt. Kijk. Schijnbaar. Ik dacht dat ze daar eenmaal pils maakten joh, in Tsjechië. Ah, dat is in Pilsen. Pilsen ze heeft, zeg maar, naast Pilsen ligt Shukas. <laughs> ja, oh, een klein, klein dorpje. Shukaz. Shukaz. En daar uh, is de, deze band uh, opgericht. Ja. Uh, de band heet uh, Ecstasy of Saint Teresa. Ik kwam erachter dat dat ook een uh, sculptuur is van Gian Lorenzo Bernini. Ah, ah. Si, sí, si. Sí. Ja, Welkom, bekend de voel. Ja, ja, ja, ja. Bellissima. Uh, was er de Italiaan die je gaan het eten afgelopen weekend. Oh, ja. <laughs> nee, dat was de neef van oh, Silvio ja. Berlusconi. Oh, sí. ja. okay. Gian Lorenzo Berlusconi. <laughs> uh, maar goed, uh, Ecstasy of St. Teresa. Uh, een van de weinige Tjechse mensen die uh, uh, buiten de landsgrenzen uh, succesvol is geweest. Uh, en in dit programma gedraaid ook. En ja. in dit programma gedraaid. <laughs> Wat in principe met samenvalt twee... met succes hebben in het buitenland. Ja, juist. <lacht> <lacht> Dankjewel. Nee. Ja, volgens mij de tweede keer oh, al een Tsjechische band draaien. Eh? Jongens, ja. jongens, het stinkt hier een beetje. Een vapor trail. Een trail. <lacht> Ja, dus hebben wij Ik weet niet of bij iedereen John Peel bekend is, maar John Peel is in Engeland best wel een grootheid radio DJ. Uh, ja. Die heel veel, uh, heel veel dingetjes heeft ontdekt en uh, uh, die dan ook zeg maar uh, dingetjes heeft laten opnemen en zo. Dus er zijn diverse van die John Peel sessies. Uh, deze band uh, Axios en Teresa heeft, uh, heeft ook uh, de eer gehad om een uh, John Peel sessie te hebben doen opnemen. Kijk. Uh, dat is echt eigenlijk wel meteen genoeg. Ja, inderdaad. Uh, het liedje komt van een EP uit 1991. Die heet Pigment. En het liedje heet Square Wave. Ecstasy of Saint Teresa met square wave. Ja, lekker. Ja, zeker. Het is wel, wel echt, uh, Dit is wel, dit is wel uh, well school, uh, showcase, uh, ja, uh, zeg maar weer. Uh, yeah. ik. ik vond het ergens ook een beetje black metal achtig. Ja, ja, een beetje, maar beetje, een, een, een beetje, beetje, snufje. Maar uh, we, ik weet, in één keer, ik was een beetje, ben een beetje wakker geworden. Kunnen we snel naar de volgende? Oh, we de tijdstrijd. Niet praten. De tijd begint te dringen. Ga even de dictie aanstappen. Niet praten. Niet, niet. Praten, uh, de volgende band, ik ben ik ben hier, uh, ja? uh, Blond Red Hat. Uh, ik ken die band omdat die uh, nu gedraaid worden op uh, een uh, niet na noemen, uh, uh, naar het noemen internet waar ik Genoemd naar een pinguin? Naar een dier wat alleen voorkomt van de Zuidpool. En in Nieuw-Zeeland. Uh, sorry. Uh, dus die, die zijn nog alive en kicking. Ik dacht ook dat het uh, een nieuwe band was. Ik kwam erachter dat ze al uh, bestaan sinds 1993. Opgericht in New York City. Uh, bestaan uit een Japanse zangeres met een in Italië geboren tweeling... die via Canada naar uh, New York City is gegaan. Jongen, wat ingewikkeld. Ja, ja, ja, ja, ja. Is die muziek ook ja, ja, ja. zo ingewikkeld? Nee, die is, oh. gewoon, die is gewoon uh, een oh, ja. uh, Het liedje heet 23. Uh, het is afkomstig van het gelijknamige zevende album. En de band Blondheid. Zet hem maar aan. met 23. En dan hebben we nog 28 seconden om het volgende nummer aan te kondigen en te draaien. Ja, ik ga het heel kort houden. Ik ga het heel kort houden. <lacht> niet maar praten. Even kort samenvattend. mijn... Uh, niet praten. De, de band, mi band Minor <lacht> Factories, bestaande uit uh, leden van Slowdive, Mogwai en de Editors. En ik heb ze gezien. We hebben het niet over Dive gehad, deze editie, maar ik kon ze even noemen. Ze stonden in 2016 op dezelfde editie. Best cup Secret met Dive. Uh, mine Factories met het nummer High Hopes. Dan luisteraar bedankt. Die Michael Dirk bedankt. Hij zit allemaal gasten geven en ga je nog achteraan lopen? Tot lullen? Over twee weken. Ja, is goed. En uh, gaan we eruit bij de Minor Victories. Ik zeg wel trusten. Wel trusten, hè?